Sit van der Linde met het NOS-journaal. In een huis in Den Bosch zijn twee doden gevonden. De lichamen werden afgelopen avond rond een uur of acht gevonden in een woonwijk in het noorden van de stad. Veel is nog onduidelijk. De politie zegt tegen Omroep Brabant nog te onderzoeken of er sprake is van een misdrijf. Volgens de woordvoerder blijven alle scenario's open. Bij de zoektocht in Limburg naar het vermiste jongetje Gino... heeft de politie een step gevonden. Die lag op een parkeerterrein in Landgraaf... zo'n vijf kilometer van de speelplaats in Kerkrade... waar het kind voor het laatst werd gezien. Volgens de politie lijkt die step op de step van het kind. Gino van 9 verdween woensdagavond tussen half acht en half negen. De politie houdt rekening met een misdrijf en verstuurde een Amber Alert. Er wordt niet alleen gezocht door de politie, maar ook door een groep burgers... De man die in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Tulsa vier mensen doodschoot, had het voorzien op een arts. Die gaf hij de schuld van zijn aanhoudende rugpijn na een operatie. De schutter van 45 schoot in het ziekenhuis vier mensen dood, onder wie de arts, en doodde toen zichzelf. De politie vond een brief van de dader waarin hij uitlegde waarom hij zijn daad pleegde. Koningin Elisabeth heeft afgezegd voor de speciale kerkdienst vandaag ter gelegenheid van haar 70 jarige regeringsjubileum. Volgens het paleis genoot ze de afgelopen dag erg van de straaljagers en de parade Trooping the collar, maar was het toch niet helemaal in orde. Wel heeft Elisabeth op Windsor Castle naar de vreugdevuren gekeken die ter ere van haar jubileum zijn aangestoken. Het weer, het wordt vannacht niet kouder dan 5 graden. Morgen is er veel zon. In het zuiden soms wat sluierbewolking. Het wordt 17 tot 19 graden op de Wadden. En 20 tot 25 graden elders met de hoogste temperaturen in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit.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 De lange hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. Fm. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. Mijn ogen worden mistig als ik terugdenk aan toen. Een baas bedekt de scherpe randjes van mijn gevoel.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 Trek maar juist in alle diepste talen.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 Vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar. Porque sé que estás a. Pesarnos para no chender Si tú me quieres yo Jouw keuze ZFM. ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui, fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Ampar far l'amore comincia tu, Ampar far l'amore comincia tu, e se si attacca col sentimento portali un dondo in un cielo blu, le sue paure di quel momento le fai scoppiare su.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 Save you Cause I need to be too. I'm no good at goodbyes I want you out of my life I want you back here tonight I'm trying to cut you no knife I wanna slice you and dice you My argument possessive It got you precise Can you not turn off the TV I'm watching the fight Good and goodbyes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 het is bij een ander, maar tussen ons is er iets veranderd.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 Was de mijne van de klaas is bij